Zit van der Linde met het NOS-journaal. Na het debat over de rellen in Den Haag wil de Tweede Kamer onderzoeken... of er meer mogelijkheden zijn voor de politie om railschoppers sneller op te sporen. Bijvoorbeeld met camera's die beter zijn in gezichtsherkenning... en door mee te kunnen kijken in besloten sociale mediagroepen. Ook wil de Kamer dat de uitrusting van de politie onder de loep genomen wordt... en dat kosten op de railschoppers kunnen worden verhaald. De BBB-motie om het noodrecht in te voeren voor een asielstop haalde het niet. Ook een gezamenlijke verklaring om het geweld af te keuren... kregen de Kamerleden niet van de grond. KLM wil een staking van grondpersoneel woensdag verbieden. De maatschappij stapt naar de rechter en zegt dat de staking... ernstige gevolgen zou hebben voor de veiligheid op Schiphol. Het lukte KLM eerder om stakingen via de rechtbank te verhinderen. Er is een nieuwe getuige in de zaak van de jongen die werd doodgeschoten door de politie. Volgens de advocaat van de nabestaanden kan diegene meer zeggen over wat er die dag is gebeurd in Capelle aan den IJssel. De advocaat zei ook dat hij het lichaam van de jongen wil laten onderzoeken door een eigen patoloog. Bij militaire oefening op de Oorschotse heide is brand uitgebroken door een rookgranaat. Militairen in opleiding lieten de granaat afgaan. De brand was snel onder controle. Vorige maand ging het ook al mis op dezelfde plek. Toen brandde een stuk grond van ongeveer 100 bij 100 meter af. In Ede brandde in april 130 hectare natuur af door een oefening van defensie. Een woordvoerder van de Maréchose zegt dat tijdens de oefening benadrukt wordt om goed op te letten, zeker na een droge periode. Het weer, vanavond vooral in het zuidoosten wat regen. Vannacht is het droog, het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen begint de dag zonnig, maar vanuit het oosten volgt bewolking... met later ook wat regen. Het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog steeds een paar flinke files. Vooral op de A1 moet je geduld hebben naar Amsterdam... tussen Muiden en Knopend Watergraafsmeer. Verdraging is nog een half uur...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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM. Ja, eh, ken je dat gevoel? Hè, dat je dus van alles en nog wat moet uitleggen. Er staat er één op, uh, gelukkig op mijn schouders te tikken. Hey, let je wel even op, want de uitzending uh, gaat beginnen. Dus dat uh, is bij deze gedaan. En dit is dus een Alternative FM. Maar het is ook nog meteen de laatste donderdag van de maand. En die is traditiegetrouw altijd. Een 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf... En vandaag zelfs twee live acts. Ja, het kan niet op. Twee stuks. Uh, maar goed, dat ga je straks allemaal horen. Eerst beginnen en dat is met deze band. Er wordt uh, vooraf, uh, deze uitzending wordt uh, gezegd, is niet de radio. En toen had ik iets van de voorafluistering op. Wat een deringherrie nou. Uh, daar begonnen we dan gelijk meteen mee. Ja, het is meteen raak. Het is, ja, we hebben hier iemand uh, zitten die ook ergens radio maakt. En uh, ook iets anders doet dan vind ik het altijd wel grappig om iets te vertellen van wat er zich allemaal achter die schermen gebeurt. Uh, ook wat uh, betreft uh, mijn verhaal voor vandaag, wat betreft uh, de gasten, het zijn er zelfs twee. Dus. En wat ook uh, hier aangaat is dat het twee verschillende soorten van muziek is. Uh, de één is instrumentaal gebruikt een viool en heeft ook een hele uitgebreide set bij zich. Maar dat gaan we straks allemaal horen. Dat is iemand die vorig jaar zelfs nog delen heeft uitgemaakt van de popronde in uh, popronde 2024. En dat is He Hessel Moeselaar. Hij uh, gaat straks tussen 8 en 9 beginnen. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat dat uh, andersom uh, zou zijn. Maar wat gebeurde er? Uh, Nina Lin, die ik ook had gevraagd, die uh, staat inmiddels een beetje half uh, vast in de file en uh, is ook... ...bezig om deze kant op te komen... ...om hier ook te spelen... ...maar die hebben we dus even verplaatst van 9 tot 10. Dus dat uh, is het tweede gedeelte van uh, de video in ieder geval... ...want uh, er loopt straks ook nog een, uh, een YouTube-uitzending... ...vanaf 8 uur. En uh, hoe komt het dat er dus twee zijn? Nou, dat heeft weer met mij te maken... ...want ik zit weer niet op te letten... ...want uh, eerst had ik dus met Hersel afgesproken... ...goed joh, je komt uh, lekker op uh, 25 september spelen... Maar, wat doe ik? Vergeet hem in de agenda te zetten. Ja, en toen dacht ik het uh, een hele lange tijd... volgens mij heeft het zelfs ook nog wel... in de app appgroep ergens gestaan, maar... heb ik eroverheen gelezen... En vervolgens heb ik Nina uh, Lin ook nog een keer gevraagd of die wilde spelen. Ja, en toen kwam uh, Herschel in één keer met een mail en die zegt van... Uh, wat gaan we doen donderdag uh, hier? Uh, uh, ik kijk er wel naar uit, laat ik het uh, zo zeggen. Uh, ik kijk uit naar het optreden. Toen dacht ik, voor, heb ik die uh, dan besproken? Ja, want toen uh, werd ik ineens wakker en uh, we hadden dus gewoon een dubbele afspraak. Nou, dat is niet zo'n ram, want gezien uh, de techniek uh, die vandaag hier wordt uh, gebruikt... ...kunnen we dat uh, redelijk handelen... ...dus het moet te doen zijn... ...twee acts... ...dus in deze... ...live-uitvoering van... ...3 voor 12 Noord-Holland... Uh, ...vloedgolf van september... ...waarmee we dus eigenlijk ook meteen... ...die van... Uh, je, ...wat is het van uh, juli een beetje wegpoetsen. Want uh, daar hadden we uh, de laatste donderdag... geen uh, 3 voor 12 noord holland vloedgolf. Ja, en dan uh, kunnen we toch met een dubbele... kunnen we die van jullie in ieder geval een beetje weer goedmaken. Uh, dus dat. Um, dan is er natuurlijk ook uh, nieuwe muziek. Vorige week, vond ik wel grappig... Alaska had een uh, nieuwe single uitgebracht. Sinds zeven jaar weer een nieuwe single. Die ga je zo dadelijk alweer horen. Want uh, die komt natuurlijk voorbij. Maar er waren nog een... Stel je slimme, dammers, ...maar die hebben vergeten om publiciteit te maken... ...over wat dat er gaat. En die denken, nou, we liften een beetje mee op... Uh, ...de terugkeer van Alaska. Er zit een hele andere reden aan vast, hoor. Maar uh, die hadden op een gegeven moment... ...joh, we hebben ook een nieuwe single... ...maar daar heb ik helemaal niks, geen weet van. En alleen Henk Janssen van... Uh, ...even wat anders, die had het uh, wel door. Maar ja, uh, ik zit uh, gewoon te slapen. En die uh, ging ermee aan de haal. Maar uh, dat is ook helemaal niet erg... Uh, dat komt, en nu komt de echte reden. Michelle Tuyp die zit in, midden in een verhuizing en die had geen tijd om allerlei persberichten over de nieuwe single van Lorem Ipsum uit te, te laten gaan. Dus dat zat erachter, uh, maar hier is die, want hij is afgelopen vrijdag uitgekomen. De nieuwe single van Lorem Ipsum heet Over Again. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat uh, ineens iets anders uh, gaat uh, beginnen. Maar op, uh, op een of andere manier slaat dat ding weer voor de zoveelste keer vast. Uh, dat is, ja, dat is uh, gewoon uh, uh, het uh, jaar kruik wat, wat er soms hier staat. En dan uh, denk je van... Uh, nou, ik heb het toch allemaal uh, redelijk uh, onder controle. Nee dus... Dus ik moet weer helemaal opnieuw beginnen. Dat is wel heel fijn, jongens. Dat denk je van, ik heb alles al goed geregeld. Nee hoor, slaat hij slaat weer eens vast. Het speelding. Dus dat, dat apparaat waar ik eigenlijk het uur mee heb ingezet. Als muziek. Het lijstje wat, wat ik allemaal wil af laten draaien. En wat ik aan muziekmateriaal wil laten horen. Uh, dat had ik uh, dus allemaal uh, erin uh, staan. Maar goed, we gaan uh, het uh, nog een keer uh, gewoon uh, proberen. En dat uh, doen we met, uh, met dit nummer dus. Hè. Uh, en niks anders. Deze even stoppen. Dan ga ik uh, opnieuw. Want dit moet natuurlijk hierachter uh, komen van Lorem Ipsum. En dat is dus de nieuwe single van Alaska.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 Stars have a light Ja, dat is dan bij deze ook weer uh, fijn opgeglost... in de, dat uh, fijne verhaal van Alaska dus. Met uh, het nieuwe nummer Ophelia. Uh, daar is natuurlijk nog wel wat over te vertellen... want uh, Alaska is bezig met uh, nieuw materiaal... Wat, uh, wat ze graag nog willen laten horen tijdens een optreden. En uh, dat gaat gebeuren op 10 oktober in Volendam zelf. Uh, de thuishaven van uh, de band. En dat is wel weer een uh, lange tijd geleden... Uh, Vorige week heeft Frank Bont al gezegd dat er zoveel materiaal is... wat ook gewoon naar buiten toe gebracht mag worden. Want uh, muziek maken, dat staat nu uh, in concreet voorop bij deze Valendamse band. De voorhoorde je trouwens Lorem Ipsum. En uh, daartussenin liep het systeem vast. Nou ja, goed. Uh, ik heb het uh, opgelost. Uh, dit komt uit een eerdere uitzending uh, van ons. En dat is Eileen. En dat nummer, eh, dat is nog niet eh, volgens mij uitgebracht. Het nummer dat heet Potential. My dear time to rise, today is new. Done collecting dust, waiting ain't the change. Is significant on its own. I think it's time to move on. It's time to let it go. Oh, you have got potential. People often say. except De euro's die je nodig hebt om te blijven. die we ooit hebben gemaakt van Sakaram, Dat was vorig jaar, kan ik me nog herinneren, want toen hebben ze hier gespeeld. Uh, en deze versie is dus hier uh, opgenomen. De studioversie van, uh, van Vallenisvliegen. Vliegen. Daarvoor ook een eigen opname, want dat is het nummer van, uh, van Helene. En Helene is ook uh, bezig met nieuw materiaal. En wellicht zal dit nummer ook nog het licht gaan zien. Potential heet uh, de, dat nummer. ...heeft ze hier ook uh, gespeeld. Ik geloof uh, ergens in uh, juni van uh, dit jaar. Of mei zelfs nog. Uh, maar dat is alweer een uh, tijdje terug. Er komt uh, zo dadelijk in het uh, derde uur... ...komt nog een uh, nummer voorbij. Maar die, die, ja, die kent bijna iedereen... ...want die draait ik zo wat wekelijks. Uh, en dat is van Baron C. Dus die uh, geef ik dan nu bij deze al weg. Verder met de muziek. Vorige week hebben we hem al... Uh, ...de vuurdopen gegeven. Dit is de single, de nieuwe single van Bell. En wat doe je dan? Nu alles is gezegd en de wet is weggelegd, ga ik zonder stem met alles wat ik weet. Do you talk? It's not in pop. <laughs> Hip hop is starting. Hip hop is starting. It's time to go down, yo. Yeah, hip hop is starting. pop een heel artikel uh, vandaag in de Zandworste Courant ja, ja, ja, ja over deze man, over EMO Roberto Molina Ortega en de letters EMO, die zijn eigenlijk min of meer van zijn vader Alberto Molina Ortega en uh, dat heeft hij in ere gehouden en dit is Bitch Bob een van de singles die helemaal aan het begin van deze maand is uh, uitgebracht en het leuke is, het is het Zandvorstblokje in deze 3 voor 12 noord holland Vloedgolf. Want dit is de volgende. Want deze dame is in juli bij ons geweest. Wendy Moore. The red, my red, dark I it to myself, I do It's gone I was just gonna leave a mark. Packing me, attached to me, I'm bound. Panic, panic, I know it's pathetic. Distracting me, to touching me. Met nice mij zonder choice. Oh, siorita, dit lukt nooit. Nice. Zij zo sophie voor die boys. Misschien was ze toch te mooi. Yeah, Jij was mijn chouchou, maar ik ben niet Fransees. Een engel of de duivel, misschien is ze alle twee. Wat je doet, lijkt op voet Blijf fokken met mijn brein. Was blij met het verleden, maar de toekomst schon, Maar de toekomst schon, Geen paraplu is hier bestemd voor al die bullets in mijn hart. Als een pimpoes ze beweegt, ik vraag me af hoe doet ze dat? Een killer met de bar, die die jongens van de stad Wordt verblind door al die streken van de duivel die ze was. Maar doet klik, klik, klik papa. Pa. Wanneer ik ga je denk, maar dat is niet meer relevant. Maar doet klik. Voor ik lag papa papa. Wanneer ik aan je denk, maar is niet meer relevant. was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 Klik lak pa, -pa, pa wanneer ik aan je denk, maar dat is niet meer relevant. Maar doet klik, Klik lak pa, -pa, pa wanneer ik aan je denk, maar dat is niet meer relevant. Jij was mijn chouchou, Sjo maar ik ben niet Fransé. Een engel of de duivel, misschien is ze alle twee. Wat je doet lijkt op voldoen, het blijft fokken met mijn brein. Was blij met het verleden, maar de toekomst je nog en dit is de derde in het hele rijtje. Dat is uh, Siggy en Dins. Die komen ook uit Zandvoort. Ja, uh, dat, dat gaat wel even door. Uh, zo. Uh, het grappige is: dat is het leuke van dit dorp. Je doet je boodschappen bij de plaatselijke supermarkt. En dan kom je een van die twee knapen tegen. Ja. Uh, bovendien, één, uh, uh, wat zeg ik. Alle twee hebben ze schuin tegenover mij in de straat uh, gewoond. Kortom, het zijn gewoon uh, voormalige buurjongens uh, van mij. Um, daarvoor hoorde je Tangle Wiring van Wendy Moore. Die gaat ook aardig. Want uh, er schijnen boorlijk wat uh, streams te komen op uh, de EP. En bovendien gaat Wendy Moore ook nieuwe oogsten doen. En dat gebeurt in de maand... Dan moet ik even goed denken. November. Dan uh, zal ze te zien zijn in halen, Samen met Josie. Dus die uh, gaan nog een optreden doen in stage nummer 3. En dat is de kleinste uh, zaal van Patronaat. En ook Wendy Moore die komt hier uit Zandvoort. Geldt ook voor deze dame, want Bodine Monet is een van de geselecteerden... voor de popronde van dit jaar. En ze heeft de afgelopen week ook haar EP uitgebracht. En dat moest natuurlijk ook besproken worden. En een van die nummers op de EP is dit nummer Reckless Car. I'm here at a party. It's a crowd. But without me Oh, my God.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 the time to watch tomorrow come around if the future's just a rumor we'll rewrite history somehow and I'll be brushing papers at least for now I say hey break away let's go out and wait for nothing by the river the sound of the streets the shovel of our feet let's stay until 24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 Je vindt je weg wel, vaar je eigen koers, maar als je me nodig hebt, ik sta altijd voor je klaar. Waar je ook gaat, draag dit met je mee. Ik heb je lief al je dagen, je bent nooit echt alleen.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 De woorden bewaren in je hart. Mm. was niet met bewaarde woorden... want die gaat binnenkort met een Engelstalig album komen. Dit is nog van een Nederlandstalig album... Die zij uh, afgelopen maand heeft uitgebracht. Uh, dat is ook een single, dat is dit uh, nummer. Bewaar mijn woorden, daarvoor hoorde je Blanco met Forever is Now. En daarvoor hoorde je Bodine Monet met Reckless Car. En ook zij heeft een EP uitgebracht, haar eerste, de debute EP. Die zal ze veelvuldig laten horen tijdens de popronde van 2025, waar ze voor geselecteerd is. En over poprondes gesproken. Hersel uh, Moesla, die weet daar natuurlijk alles van. Maar dat gaan we straks van hem horen. Want hij troft zo dadelijk af uh, in het uh, volgende uur. Uh, in uh, het uur tussen 8 en 9. En uh, inmiddels is ook Nina Lin inmiddels gearriveerd. Dus uh, we zijn compleet. Uh, maar het wordt nog wel heel erg leuk straks. Met bijvoorbeeld de soundcheck die weer regelrecht achter Hersel uh, plaats gaat vinden. Want. Ja, uh, We moeten natuurlijk wel uh, door met het uh, programma, want ja, uh, er is natuurlijk het een en ander te doen. Um, ik zit hier uh, heel veel van uh, kostbare tijd een beetje, um, <laughs> een beetje weg te kletsen. Terwijl ik eigenlijk nog uh, vijf, uh, vijf minuten heb om nog iets uh, te draaien. Nou, dat, uh, dat ga ik niet doen, want dat ga ik niet redden. Uh, maar ik heb nog wel iets wat ik nog zou kunnen horen tot aan het... Einde van dit eerste uur, want uh, afgelopen week, ik was zondag in Slachthuis Haarlem... en daar was eigenlijk een verhaal van Sue The En die treedt niet al te vaak op in de eentje, maar ze gaat het uh, wel weer doen. Ergens in november schijnt ze uh, nog een uh, optreden te doen in Paradiso. Uh, maar afgelopen zondag was zij te zien tijdens de Sexton Sunday Sounds met een akoestische set... Uh, een van de nummers die ze niet speelden is het nummer wat ik ook vorige week heb uh, laten horen. Die gaat de afsluiting doen van het eerste uur en dat is dit nummer. Het nummer heet Save Speed.